Op de Open Australische Tenniskampioenschappen heeft Michaela Krajicek de tweede ronde bereikt. Ze won in twee sets van de Duitse Christina Barwa, 6-3 en 7-7. Het weer, veel zon en weinig wind. Het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 220 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 7 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de Alfredbundsgrootte 7 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knopen Koenplein 7. A9 ook maar richting Amstelveen bij knopen Bad of Dorp 10. A12 Den richting Utrecht bij Nieuwe Brug 9 kilometer, de linker is dicht. A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt Ridderkerk 7. A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knopende Brichseplein 9 kilometer en op de A20 vanuit Gouda tussen de knopende Gouda en Tebrechtseplein 12. A28 Schwolle richting Utrecht bij Leusen staat 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even terug, terugdekkend of misschien wel vooruitdekkend naar de zomer... Tom Brown en Funky for Jamaica. En welkom bij Tweede Uur Zondag in Cameland. Zondag um, 15 januari 2012. En uh, we gaan even wat nieuws doornemen. En um, ik weet dat hier in de studio een paar mensen die roken. Opgelet. Want nicotinepleisters werken niet. Op korte termijn hebben de nicotinesvervangers nog wel succes. Maar de kans op terugval is net zo groot bij mensen die op eigen kracht stoppen. Dat blijkt uit onderzoek. Zware rokers met vervangers vallen zelfs twee maal zo vaak terug in de oude gewoonte. Oude gewoonte als rokers die zonder de pleisters, kauwgebom of sprays zijn gestopt. Dieven hebben er zes maanden over gedaan om een tunnel te graven naar een pinautomaat. Wel de politie in het Britse Manchester. De dieven maakte waarschijnlijk echter slechts 6.000 pond.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 nou, vaag, hè? Ja. Heb je dat gehoord van uh, die, uh, die uh, gevangenen? Volgens mij was het een Uruguay of zo. Die zijn ook ontsnapt. door uh, In ieder geval nog niet. Maar die waren gesnapt door uh, ook zo'n tunnel te maken. Ook met licht. En er was in die tunnel een, uh, een Kalashnikov pistool of een geweer gevonden. Ja. Die wordt steeds vaker gebruikt. En uh, dove mensen die gebarentaal gebruiken zijn sneller in het herkennen en interpreteren van uh, lichaamstaal. mensen die horen en uh, geen gebarentaal kunnen.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 Uh, nou dat is nou echt een uh, bericht, uh, uh, ja, dat is nou uh, echt een bericht dat je denkt van. Een waar je wel of niet je voordeel kijk zelf wat mee kan doen. Misschien ook eigenlijk niet. Zou ja zien, maar of zo. Nou, dat is echt typisch zo'n bericht hè. <laughs>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 minder een Luiheid ofzo. Ken, um, ken je dat stuk van Najib Amali Dat hij het over die, over die man hebt um, dat een man gaat trouwen voor een vrouw en een man doet zijn best voor zijn vrouw. En die gaat toch eerst koken, en, uh, maar later wordt het een vies, huftig mannetje. En ja, dat hij op een gegeven moment <laughs> naar naar in zijn onderbroek kijkt, denkt hij, nou is goed, die trek ik nog een dag aan. Daar moet ik oh, meteen God. aan denken. Godverdomme. Maar ze is uitgeroepen op de meest verkoude plaats van Nederland. Blijkt het de peiling van de Hoes pastille verkoper via Twitter. Een paar maanden lang, paar maanden lang werden alle Twitter berichten waarvan gebruikers aangaven verkoud zijn verzameld. Vooral in Maarsen werd er over de verkoudheid geklaagd, gevolgd door chorylen. En op drie staat goeile. En op drie staat Hellevoet Sluis. Dat is de meest verkoude plaats, Maarsen. Hoe? Erbij. Wie heeft dat onderzoek uh, uitgebracht? Ik heb geen Naar het is een peiling uh, van hoest, pas, pas, pastilia, uh, een of andere hoest, verkoper. Maar ben jij verkouden? Nee. Ben je, ben je laatst geweest? Ja. Nou, maar heb je het aangegeven op Twitter? Ja. Oh ja, ik niet. Maar... Nee, natuurlijk niet. Nou, ja, maar... Hoe kan ik dat hoe moest ik dat nou weten? Ja, ik heb het, uh, wij wonen dan Haarlem, ik heb er niks van gemerkt Nee, maar het, het klopt toch niet? Amsterdam is toch veel groter dan ja. uh, Maarsen. Ja. Ja. Dus meer mensen, dus meer kans op verkoudheid. Nou ja, het zal wel. Het zijn van die berichten dat je denkt van hoe moet ik daar nou mee? Ja. Hey, zometeen um, hebben we dit liedje. De grootste hit op dit moment van Michio Telo. Hebben we in verschillende, in verschillende stijlen. Ja, we, in verschillende talen hebben we hem gevonden. Dus laten we daar meer informatie over. Ook mu onder Muziek onderweg van Miami Horror. Richard Marks. En hier is Jamie Light Dell It goes a long way I need your touch To get me through Mijn favoriete zomerplaats van 2011 Miami Horror en Sometimes. En daarvoor Jamie Lydell en a little bit of Feel Good. Zometeen Michel T. in verschillende stijlen. En hier is Giovanca. Hier bij Zondige Cameland. Zie je van En we gaan door met het volgende. Want dit nummer, de bekendste liedje van 2012, de moment. Nou, hij is van Michel Telo, ongetwijfeld hebben die gehoord. Die is zo populair. Dus door heel veel mensen wordt het uh, gecoverd.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 Joling's een nieuwe single, dan voel je me beter. Maar we hebben nog meer, hè? Ja, we hebben Willem Bart met Zeg me. Dit is ook uh, in het Nederlands gezongen. Zeg me, zeg me, wil jij vannacht bij mij zijn? Ik Ga niet zo kennen, ik wil je te benen. Mannaya, zo zegt ik zie je morgen. Zij laat me wachten, Judd en Carol en ze lachten.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 Als je me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, mist, als je me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, nossa, als nossa je me me mist, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, als je me me De versie van Pitbull en Micho Tello. Er is ook een Italiaanse versie. Met de Rines van, uh, van Italië. fire i say Italiaanse versie dus ICIO Tipendo heet hij, en we hebben er nog geen. en welke ja. versie is dat? Dat is een polse van Drossel Slotka. Ja. Dan hebben we nog een. Dat is meer een bootleg die jij bedoelt. Dat is een mix tussen Michel Taylor David Guetta, I said you pego en where are them girls at? Felicia, as you me mata, I'll be back, I'll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 Als je wilt kussen, voel je me beter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 I'm cool.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 Oh, uh -huh.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 Er staat nog 140 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwitbundschoten 7 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Badhoefdorp 9 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 5 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 9 kilometer. Dat is een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. A15 Gor richting Rotterdam, voor het knopen Ridderkerk 5 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Randweg Dordrecht en knopen Ridderkerk 12 kilometer. Op de Van Brinnenoordbrug is de linker rijstrook dicht op de parallelbaan. En dat is richting Breda. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor het knopen plein 10 kilometer, richting Hoek van Holland bij Rotterdam Prins Alexander 5. A27 Almere Utrecht bij Hilversum 6 kilometer. En de A28 Zwolle Utrecht voor Amersfoort ook 6 kilometer.